Uur. Dit is Ewart de Jong met het NOS-journaal. Volgens de Kamer van Koophandel is het aantal bureaus in vijf jaar tijd met 50% gestegen. Het zijn er inmiddels zo'n 80.000. Dat komt neer op één advieskantoor per 210 inwoners. De Raad van Organisatie Adviesbureaus ziet dat vooral ZZP'ers een adviesbureau beginnen en waarschuwt voor wildgroei. Volgens de Raad sturen de nieuwe aanbieders soms hoge nota's voor middelmatig werk. Bij het slopen van het cruiseschip Costa Concordia zijn de resten gevonden van de laatste opvarende die nog vermist was. Het gaat om een ober uit India. Het cruiseschip liep in januari 2012 op de Rotse en kapseisten voor de kust van Toscane. Daarbij zijn 32 opvarenden verdronken. De kapitein van het cruiseschip staat terecht voor de ramp. Hij zou van zijn koers zijn afgeweken en te dicht langs een eilandje zijn gevaren.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 Het weer bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen. Het waait flink uit het zuiden met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het regenachtig met minima rond 9 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen of motregen en dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnland bij de ANUB. De avondspits verloopt wat drukker dan gebruikelijk. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Den Haag en Zoetermeer 6 kilometer. A12 Richting Den Haag, tussen Bodegraven en Zevenhuizen 5. A13 Van Den Haag naar Rotterdam, tussen knopend Diepenburg en de afrit berkelen roderij 7. A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliederrecht West 8. A16 Van Breda naar Rotterdam, voorknopen ter Brechtseplein 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5. Verderop bij Moordrecht 5 en de N15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Grab remorse, hold on. Just. Mm -hmm.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 It can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 Schuld, maar er zijn heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel.